De brand is inmiddels onder controle, maar zorgt wel voor flink wat rookoverlast voor de omgeving. Vanwege de rook is een NL-alert gestuurd naar omwonenden met de oproep ramen en deuren gesloten te houden. De topadviseur van de Britse premier Johnson ligt onder vuur omdat hij de coronaregels zou hebben overtreden. Dominic Cummings reisde na de lockdown nog het land door voor familiebezoek. De oppositie eist zijn aftreden en een officieel onderzoek. Zelf zegt Cummings dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Het weer, veel bewolking, af en toe regen, vooral in het noorden. Het waait vandaag flink en het blijft koel met maxima van 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.